Met het nos -journaal. Er komt geen lijnpoging of doorstart van het kabinet Rutte. Op Paleishuis Huis ten Bosch heeft koningin Beatrix, de demissionaire premier, gisteravond verzocht om de ontbinding van de Tweede Kamer te bevorderen en daarmee verkiezingen op 12 september mogelijk te maken. Vrijdag neemt het kabinet een definitief besluit over de verkiezingsdatum. Hero Brinkman wil aan de verkiezingen meedoen met zijn nieuwe partij, die heet de Onafhankelijke Burgerpartij.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 morgen ook wisselvallig en iets warmer het voor dan 14 tot 17 graden dit was het en dit is Dennis Mooi van de ANWB in de Randstad viel op de A7 Dam bij Weidewormen 3 en op de A8 richting Amsterdam bij Oostzaan 2. A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arco en Hardingsveld-Giezendam 7 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar is bij de Van Brienenoordbrug de vrachtwagenrijstrook dicht. En uh, dat levert een file op van 2 kilometer. Het wegdek is daar slecht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, dat Internet, Internet. Internet. Ww. You broke my heart Still letters and MUZIEK nee. call my Muhammad then we hit bang with the bell, yeah. we hit in fame Hey, I you Uh -huh. G F M C F M, G -F -M.